Uur. Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange is op vrije voeten. Bij een zitting op het eiland Saipan in de Grote Oceaan... sloot hij een deal met de Amerikaanse justitie. De Australiër bekende schuld in één van de 18 aanklachten... die in de VS tegen hem lopen. Samenzwering om geheime Amerikaanse defensiedocumenten te verkrijgen... en openbaar te maken. Hij krijgt daarvoor een straf van 62 maanden, maar omdat hij die al heeft uitgezeten, komt hij per direct vrij. Volgens Wikileaks vliegt Assange binnen enkele uren terug naar zijn thuisland Australië. Noord-Korea heeft vannacht opnieuw een ballistische raket gelanceerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat de raket ongeveer 250 kilometer vloog en spreekt van een mislukte lancering. Het zou gaan om een hypersonische raket, maar dat wordt niet officieel bevestigd.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 De Duits-Joodse ondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het teruggeven gebeurt op advies van de restitutiecommissie die adviseert over nazi -roofkunst. In Nederlandse musea bevinden zich zeker 170 kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd van hun Joodse eigenaren. Bij een uitslaande brand in een seniorencomplex in Waddingsveen... zijn bewoners van ruim 50 appartementen geëvacueerd. Ook moesten er mensen van balkons worden gered. De brand was snel onder controle. Enkele bewoners moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Het weer, het is overal helder. Het wordt niet kouder dan een graad of 16. Vanochtend meteen volop zon, later alleen wat stapelwolken. En het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nee. Oh Yeah, baby Bye.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 Zet ik een stapje opzij als het bij...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 You can reach me by a caravan Cross the desert like an airy man I don't care how you get here Just get here if you can You can reach me by a sailboat Climb a train, swing up to rope, Take a sled and slide arms of mine, you can jump on a speedy coat, cross the border in a blazer road, I don't care how you get here, just get here if you care.